11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De gids.fm met zometeen de Amerikaanse burgeroorlog en jazzpodium Dizzy moet blijven. Het NOS Journaal met Dorot Megens. PVV-leider Wilders heeft hard uitgehaald naar premier Rutte. Volgens Wilders sloopt Rutte met zijn bezuinigingsbeleid de economie. Het lijkt erop, voorzitter, dat de premier zijn economiediploma heeft gehaald op het Ibn Galdum College. Dat is de islamitische school in Rotterdam... die in opspraak is geraakt door examenfraude. Ook de SP is zeer kritisch. Volgens partijleider Roemer doet het kabinet... precies het omgekeerde van wat Nederland nodig heeft. Hij zei dat de extra bezuinigingen zullen leiden tot meer werkloosheid... minder zorg, verdere afbraak voor sociale voorzieningen... minder economische groei, minder koopkracht en meer armoede. Het automatiseringsproject bij justitie is eind 2011 stopgezet omdat het was ingevoerd. Dat zegt justitie in een reactie op een artikel in het Financiële Dagblad. Die kant meldt op basis van een interne evaluatie dat een falend automatiseringsproject tot een strop zou leiden van bijna 80 miljoen euro. Het systeem moest papieren strafdossiers vervangen, maar grote delen zouden niet worden gebruikt. Ook dat klopt niet, zegt het ministerie. Alle overtredingen en driekwart van de misdrijven... worden met het systeem verwerkt door het Openbaar Ministerie. Maar ook de rechterlijke macht werkt ermee. De Belastingdienst heeft deze maand de toeslag... van een onbekend aantal mensen niet betaald. Het gaat om huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. Bij degene die geen geld hebben ontvangen... heeft de fiscus twijfels of de toeslag wel terecht is. Volgens de Belastingdienst gaat het om een regulier onderzoek. Mensen krijgen een brief waarin hun wordt gevraagd... te bewijzen dat ze recht hebben op een toeslag. De Belastingdienst wil niet zeggen hoeveel toeslagen er zijn ingehouden. In Peking wordt nog altijd een Amerikaanse zakenman... door zijn eigen werknemers vastgehouden in zijn fabriek. Gijzeling duurt nu al vijf dagen, zegt correspondent Marike de Vries. Afgelopen vrijdag was deze Chip Starns naar die fabriek gegaan... om dertig mensen een afvloeingsregeling aan te bieden... omdat hun afdeling verplaatst zou worden naar India. Deze mensen werden dus ontslagen. Maar toen andere werknemers daar lucht van kregen, waren zij bang dat ze ook ontslagen zouden worden... en dan geen goede afvloeingsregeling zouden krijgen. En dus besloten ze hem vast te houden en hun eisen te stellen. De Amerikaanse zakenman zegt dat er helemaal geen sprake is van meer ontslagen. En noemt zijn gijzeling onmenselijk. De Chinese autoriteiten zien de kwestie als een privéconflict en grijpen niet in. Werknemers in China houden de laatste tijd steeds vaker felle protestacties. Ze zijn bang dat ze hun baan verliezen... doordat de arbeidskosten in China steeds hoger worden. Het weer volop zon, later vandaag ook bewolking en in het binnenland plaatselijk een bui. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met maximaal van 15 tot 18 graden. Vanaf zondag meer zon en warmer. De bezem moet door het wetboek van Stafrecht. Dat hoort u zo in de gids.fm. KPN introduceert KPN 1.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 de Gids.fm met Felix Mörders. Uh, goedemorgen. In Gettysburg, Pennsylvania... vond 150 jaar geleden de grootste slag van de Amerikaanse Burgeroorlog plaats. En dat was een ommekeer. Waarom ook weer? Bouke de Vos vertelt. Hij fietste duizenden kilometers in het spoor van die oorlog... en schreef daar een boek over. Wat is een museumstuk waard? Vanaf vandaag kunnen musea een gids plegen waarin voor het eerst ook de waardering van het publiek is meegewogen. We gaan zo, met de gids in de hand, het Amsterdam Museum in. Dizzy was ooit een legendarisch jazzcafé in Rotterdam. Als je daar speelde, dan was je wat in Nederland. Beroemdheden als Chad Baker en George Coleman traden erop. Maar het gaat slecht met de zaken daar. En nu gaat Dizzy crowdfonden, crowdfonden om te overleven. Nou, de camera's 1 tot en met 5 staan aan. En voor actueel beeld van camera 2... Surf naar de, .fm. de bezem moet door het wetboek van strafrecht. Dat vindt de Tweede Kamerlid van D66, Magda Berndsen. Vandaag krijgt minister Opstelte van, uh, Opstelte van Veiligheid en Justitie een voorstel van D66. om gedateerde en onzinwetgeving uit het wetboek te schrappen. Magda Berndsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat mag van u per direct uit het wetboek? Nou, wat er per direct uit mag, dat is uh, de schending van het telegraafgeheim. Dat is natuurlijk helemaal niet meer aan de orde. Uh, en bijvoorbeeld ook uh, het gebruik van het Zwitserse kruis. Sommigen denken dat het dan om het rode kruis gaat, maar in het wetboek van strafrecht wordt toch nadrukkelijk ook gesproken over het Zwitserse kruis en het Zwitserse nationale gevoel dat eventueel gekrenkt kan worden. Wacht even, het Zwitserlevengevoel mag niet meer? <laughs> het levengevoel mag voor mij altijd. Nee, maar het gaat. Het, ik vind het ook echt een serieuze zaak. Hè. Er komen iedere keer nieuwe wetten bij. Daar is dit kabinet erg goed in. Maar er gaat nooit is een wet uit en daardoor uh, vervuilt het wetboek van strafrecht en uh, strafvordering en het lijkt ons goed dat dat eens dus een keer helemaal opgeschoond wordt, zodat uh, het ook aangepast wordt aan de huidige tijd. Maar wat staat er dan in over het Zwitserse kruis? Ik ben toch wel benieuwd? Nou, daar staat dus als je um, het Zwitserse nationaal uh, gevoel krenkt... door, ik zal maar zeggen, op een verkeerde wijze... Uh, gebruik te maken van het Zwitserse kruis. Nou ja, zoiets hoort natuurlijk helemaal niet meer... in ons wetboek van strafrecht. En staat er dan ook iets in over de Belgische vlag? Of over nee. de Franse? Nee, daar dus niet van. Hoe nee. kan het dan? Nou ja, misschien omdat het te maken heeft... inderdaad met het symbool van het rode kruis... Uh, dat zou kunnen, dat dat dan aan elkaar gekoppeld wordt. Maar ja, kijk, het, het, mo het moder moderniseren of in ieder geval het opschonen... van het wetboek van strafrecht is gewoon ook noodzakelijk. Zodat je uh, niet meer van die onzinartikelen erin hebt... die vandaag de dag helemaal niet nuttig meer zijn. En je dus ook een, een, een ja, onoverzichtelijk geheel krijgt. Hoe groot is het aantal wetten dat overboord kan? Nou, dat je? weet ik niet. Wij hebben er nu een paar uh, gevonden. Maar ik heb gehoord dat er vele uitkomen kunnen. Uh, kijk, wat we tegenwoordig doen, en dat is heel goed, dat is dat we een evaluatiebepaling opnemen in uh, de wetten, uh, of een horizonbepaling, hè, dat een wet maar tot een bepaalde tijd duurt, en dat daarna bekeken moet worden of die wet nog in stand moet blijven of niet, ja. dan uh, hoef je dat opschonen dus verder eigenlijk niet meer te doen, dus dat is heel prima, want uh, er is nogal eens sprake ook van symboolwetgeving, en uh, ja, die wetten worden vervolgens helemaal niet gebruikt, dan moet je ze er ook ook weer uithalen. En weet u of het in de geschiedenis alles is gebeurd... dat het wetboek is opgeschoond? Nee, volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd. Tenminste, voor zover wij hebben kunnen vinden, niet. Maar is het nu zo dat bij iedere wet die erin komt... dat er dan eentje uit kan? Nou, dat zou natuurlijk een hele mooie uh, wijze zijn om op te schonen. Maar misschien moet het wel wat sneller. Maar ik vind het al heel goed dat we uh, die horizonbepaling... proberen we echt iedere keer in wetten te krijgen. En dan heb je ook een, een automatisch moment om te bepalen... of de wet nog uh, van kracht moet blijven of dat hij ingetrokken moet worden. Maar mevrouw Berndsen, wat maakt het nou uit... Als die onschuldige wetjes in het wetboek blijven staan, dan kan er geen kwaad. Nou ja, kijk, ik, ik neem aan dat u ook niet uw kamer heel stoffig wilt laten worden en dat het ook goed is dat daar eens een keer de stofboek We staan al doorheen een gaat. Dat is natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is. Ook wetenschappers vinden het belangrijk om een ordelijk wetboek van strafrecht en strafvordering te hebben, waarin artikelen staan en wetten staan die je uh, kunt gebruiken en niet onzinartikelen. Zijn er wetten die uit het verleden komen en waarvan u vindt die moeten worden afgeschaft... die de burger nog kwaad zouden kunnen doen, heden ten dagen? Nou ja, kijk, mijn uh, collega uh, Schouw is bezig geweest... natuurlijk met een initiatiefwet om godslastering uit het wetboek te halen. Nou ja, dat, dat is er zo een uh, die dan uh, wel tot heel veel discussie leidt. Maar waarvan het toch goed is dat in de huidige tijd... Uh, een dergelijk artikel verdwijnt. Gaat u na het wetboek van strafrechten ook andere ministeries af... om onzinnige wet- en regelgeving aan te pakken? Nou ja, ik niet, want ik ben woord voor de veiligheid en justitie... Uh, en uh, ben dus uh, medeverantwoordelijk voor het wetboek van strafrechten... Strafrecht maar D66 in zijn algemeenheid? Nou, ik zal het eens uh, aan mijn collega's meegeven. Misschien is het handig om het ook bij andere ministeries te doen. Maar het wetboek van strafrecht is toch wel, denk ik, een van de moederwetten. Magda Berndsen, Kamerlid voor D66. Dank. Graag gedaan. de Gids. FN. Wat is de waarde van een object in een museum? Voor een schilderij van Van Gogh is dat min of meer duidelijk. Maar wat is de waarde van de kies van Willem van Oranje of de broek van Rembrandt. Vanmiddag presenteert de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... de Museale Weegschaal. Dat is een handleiding om de waarde te bepalen... van allerlei objecten in Nederlandse musea. Verslaggever Jan Peels gaat museumstukken taxeren... in het Amsterdam Museum. Ja, met deze muziek op de achtergrond vijf, loop ik even het uh, steegje in... op de Kalverstraat uh, richting het Amsterdam Museum... waar ik opgewacht word door uh, Paul Spies. Ja, Dat muziek kent iedereen natuurlijk... Simpeler dan dat is het niet. U pakt uw hele handel op, gaat naar kunst en kies en u weet meteen wat het dan bewaard is. Uh, nee hoor, want een heleboel dingen die wij in huis hebben die. Uh zijn eigenlijk helemaal niet in te schatten. Nee, maar daar komen de meest rare dingen op tafel. Dan zit er een ja. geleerde naar te kijken en die zegt... nou, is dit, dit, dit en dat uit de, de Chinese ying-dynastie. Ja. Uh, en ja, uh, dat, is een, ja. dat is de waarde. Ja, dat is nog wel te doen. Dat is ja. nog wel te doen? Ja, ja, ja. Dat is, er, daar heb je een heleboel dingen van. En dan weten ze ongeveer van een andere veiling hoeveel het heeft opgeleverd. En dan kun je dat zeggen. Maar u heeft hier zaken die ja, die komen nooit op die veilingen terecht. Dus dat, dan weet je het ook niet. Exact. Nou gaat het om die waardebepaling uiteindelijk. Heeft u ooit wel eens een gooi gedaan? Uh, ja, in het Amsterdam Museum uh, en in, onze, in ons depot, in ons collectiecentrum... 85.000 voorwerpen, uh, die zijn een soort van verzekerd... Tegen molest en tegen andere schade. Maar uh, niet tegen vervangende waarde. Want uh, dat is onmogelijk. is onbetaalbaar. En dat geldt dus voor de meeste collectie die, uh, ik zou maar zeggen, in uh, overheidsbezit is. Of uh, zelfs ook wel van uh, particulieren. Het is soms gewoon onverzekerbaar. En vooral ook wordt heel interessant sommige dingen laten taxeren. Hè? Wat is het dan waard? En ze zijn onvervangbaar. Dus dan heb je je geld. Kun je het nooit meer terugkopen? Laten we eens even een stukje het museum inlopen. Laten we een stukje door DNA, onze opstelling, waar je in drie kwartier de geschiedenis van Amsterdam uh, uitgelegd krijgt. En hier zie je iets wat bijna weggegooid was. Het is uh, het portret van Theo van Gogh. Uh, dat is gemaakt op de dag uh, dat hij dus uh, vermoord werd door Donovan. Dus een goede kunstenaar. En uh, dat heeft hij op een schutting uh, in de Warmoestraat uh, geschilderd. En... Op een houten paneel, hè? Een houten paneel. Het was echt gewoon een schutting. En toen moest die schutting worden verwijderd. En toen was de gedachte: van uh, nou, wordt het weggegooid of wordt het nog bewaard? Het was uh, tussen aanhalingstekens waardeloos. Um, maar. Als we nou over een tijdje, bijvoorbeeld 25 jaar moord op Van Gogh, gaan exposeren, Dan wordt het goud waard. Dan wordt het een van de, van de eyecatchers. En dan komt het verhaal erbij. En dan zeggen ook mensen van, hé, hey, wat interessant dat het bewaard is. Bert Vreek is conservator. Moet u vaak vechten voor dat soort zaken? Want ja, nu denken mensen van, ja, nou oké, okay, gooi je het weg of bewaren we het? U moet dan inschatten van, hé, hey, nee, in de toekomst kan dat misschien best wel eens interessant zijn. Uh, ja, als wij uh, op tijd worden geïnformeerd, we informeren onszelf natuurlijk ook wel... Maar ik denk ook wel dat we dat we, we kunnen ook niet alles zelf uh, in de gaten houden. Um, maar moet u wel eens uh, strijd leveren? Dat u zegt van, hey, we moeten dat kopen of we moeten dat bewaren. En dat de directeur zegt van, nou, uh, doe maar uh, hey, nou, Bert. Uh, bekijk ik... het maar. De keuzes die je vroeger had, die was, uh, de, de, de, kopen is tegenwoordig uh, met deze huidige budgetten natuurlijk wel veel minder aan de orde. Op de koopmarkt zijn, wij, zijn de musea in beginsel al een, al een beetje uh, niet zo'n grote factor. Dat is allemaal te duur. Behalve de grootste musea natuurlijk, de wereldtoneelbespelers. Uh, uh, en verder moet je innovatief zijn en creatief. En mm -hmm. dingen zien en, en de mogelijkheden van dingen ook zien. En aangeboden krijgen. Als je oh, door het museum gaat, dan kom je werk alles tegen. De geschiedenis van Amsterdam, de Gouden Eeuw. Uh, uh, prachtige schilderijen, bustes zie ik. Uh, oude fietsen. Het is eigenlijk een allegaartje aan spullen, hè? Nou, maar je moet, moet ook even uh, de teksten lezen... en de opzet van de zaal bekijken. Dan uh, zeg je dat Nee, ik, Het ziet er prachtig uit, vooral de duidelijkheid. Hè? En ik nodig ik iedereen uit om te komen kijken, maar... We lopen een zaal in waar het een beetje ruikt, inderdaad. Ja, dat? Dat, dat zijn de stokvissen uit de Gouden Eeuwzaal. Dat gaat het hele museum door, maar het is wel heel bijzonder. Waar hangen ze trouwens? Beneden. Oh, beneden? Ja. Komen ja. Oh, ze niet eens hier? Nee, hoor. nee, nee. nee, nee. Poeh, dan ruikt het overal heen. Ja, stokvissen. Want we staan bij het schilderij van Van Spijk. Ja. Inderdaad. Nou, Van Spijk is natuurlijk die beroemde uh, kapitein van de, van de reden voor Antwerpen, waar uh, hij toen hij het Nederlandse schip in de Nederlands-Belgische Oorlog uh, niet wilde overgeven aan de Belgen. het lond in het kruidvat uh, uh, deed en daardoor zichzelf en het schip uh, uh, oplies. Wat wij hier hebben achter een gordijntje. Uh, in, is een vitrine met daarin de, de schamele restanten... waarvan gezegd wordt dat het van dat schip komt... en dat we het dus hebben over stukjes stof van zijn kledij... Uh, en ook een, een stukje rib. En uh, dat zijn als het ware relieken... Um, het is een spectaculair verhaal. en Het is eigenlijk de eerste, je zou kunnen zeggen. Uh, terrorist van Nederlandse bodem. Uh, dus, dus als je ooit nog eens een tentoonstelling over zelfmoordcommando's gaat maken. dan heb je hier de toppers. En dan is dat hele kleine stukje stof. van ja. zijn jas of van zijn trui, whatever. is ineens ja. goud waard. Want daar komen dan duizenden en duizenden bezoekers op mm -hmm. af. denk ik dan. Dat zou kunnen, ja, zomaar. Ja. Maar wat interessant is ook. dat, je, dat, je dat zo'n hoekje hier. Um, waar of niet waar. Ook een beeld geeft van de souvenirindustrie, tussen in de 19e eeuw. Wij zijn natuurlijk altijd het meest blij met iets wat ontzettend tot de verbeelding spreekt. Omdat het bijvoorbeeld kunstwaarde uh, heeft of op het een of andere manier een enorme uitstraling. Mm -hmm. En een ongelooflijk sterk verhaal uitbeeldt. Dus een stuk dat al die waarden in zich vertegenwoordigt. Want dat is dus en waardevol, en het is mooi, en het is erfgoed, en het heeft een emotionele waarde, en, enzovoort. enzovoort. Dus en dat is voor u misschien weer een heel ander stuk dan voor u. Dat, dat zou kunnen. Als wij onze favorieten moeten aanwijzen... op die uitgaande van die weegschaal... die zoveel verschillende waardes telt... dan kan dat soms heel anders liggen. Ja, dus die discussie die er ja. in het verleden al was... die blijft toch eigenlijk wel bestaan? Ja, maar dat moet ook... Je moet ook echt als alles zo duidelijk was... Dan, uh, dan waren we ook niet nodig als museummedewerkers. Dus het is, het is heel belangrijk dat wij proberen een beetje visionair te zijn... in wat bijvoorbeeld ook voor de toekomst van belang is. He? En dan is zo'n zo weegschaal is wel erg handig om als meetlat ernaast te leggen. Directeur Paul Spies van het Amsterdam Museum. Vanmiddag om twee uur wordt die nieuwe methodiek... om de museale waarde te bepalen gepresenteerd. En dat gebeurt bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Toen de rook was opgetrokken in Gettysburg... Huilde menigmoeder. Van velen was een zoon gestorven. De lucht was bezwangerd met dood. Zijn vrijvertaling van een paar zinnen uit het volgende nummer: Dixieland van Steve Earl. Came like a banshee on the wind And the smoke to have forget his birth Many a mother wept For many a good boy died dear sure in air smell Dixieland het nummer van Steve Earl, nummer dat gaat over de slag bij Gettysburg. Een beetje een vrolijk nummer over toch wel een beladen onderwerp, want 150 jaar geleden vochten de noordelijke en zuidelijke staten van Amerika daar in Gettysburg drie dagen lang een bloedige strijd. En het bleek uiteindelijk een kantelpunt in de Amerikaanse burgeroorlog, die toen al twee jaar duurde. Deze feiten zijn voor de Amerikanen gesneden koek, maar buiten de VS is de kennis over de burgeroorlog bedroevend. En dat is jammer, vindt Bouke de Vos. Hij schreef het boek Burgeroorlog in etappes. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. de Vos. Waarom moeten wij er hier dan meer van weten? Nou, we hebben uh, natuurlijk, uh, uh, als je het goed bekijkt... Uh, ook nog wel wat uh, gevolgen van die, uh, van die burgeroorlog. Kijk, allereerst is het voor die Amerikanen... een ontzettend belangrijke periode in hun geschiedenis uh, geweest. Hè? Amerikaanse historici uh, zeggen dat je van het huidige Amerika niet zoveel begrijpt... als je niet iets weet van, van hun burgeroorlog. Yeah. Uh. En ook voor ons Europeanen uh, uh, uh, zou het gevolgen kunnen hebben... als bijvoorbeeld, stel je voor dat er twee Amerika's zouden zijn ontstaan. Hoe zou dat bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd? Zouden Amerikanen de oceaan zijn overgestoken... om ons te komen helpen tegen de Duitsers? Vervelend is. Dat, je, dat weet je nooit Nee, natuurlijk. dat weet je nooit. Nou, eet het boek Burgeroorlog in Etappes. En die Etappes slaan op de fietstocht die u heeft afgelegd. Dat klopt. Door de Verenigde Staten. Waarom op fiets? Ja, nou, ik, ik, ik was al jarenlang geïnteresseerd in die Burgeroorlog. Uh, en uh, ja, ik wilde daar ooit wel eens gaan kijken. En een paar jaar geleden toen uh, om ons heen uh, mensen overal met sabbatical gingen. En wij daar ook over dachten. Toen uh, kwam al snel uh, langs uh, van dat we wel eens naar Amerika zouden willen. Mijn vrouw die zei toen van... Ja, als je maar niet rekent dat ik uh, dat met een huurauto of met een camper wil doen... waarom doen we dat niet op de fiets? Op de fiets van Amerika? Ja. Een, een bijzondere en, gedachte. En, en, nou ja, daar hebben we uh, uh, maar een paar seconden over nagedacht. Toen hadden we die beslissingen uh, genomen. En toen zijn we die, uh, die toch gaan voorbereiden. En hoeveel en, kilometer uh, heeft u afgelegd op die fiets dan? Wij hebben uh, ongeveer 3500 kilometer gereden in drie maanden tijd. Dat zal nog mee dus? Dat, uh, ja, dat is, uh, dat is heel goed te doen, hoor. We hebben ongeveer twee derde van de tijd... we waren daar drie maanden, hebben we gefietst. Nou, dat komt neer op 50, 60 kilometer per dag. Uh, zelfs op onze leeftijd. Ik, ben, uh, ik was toen 61. Uh, is dat prima te doen. En u had toen gekozen voor die plekken... die te maken hebben met de burgeroorlog? Ja, ja ik heb uh, specifiek een, een route uh, uh, uh, opgesteld... die langs slagvelden ging. En het, ja, het viel mij op dat uh, dat, dat geen vaste route is. Je hebt in Amerika een organisatie die veel transcontinentale fietsroutes uitzet. Maar deze zat er niet tussen. Die heb ik helemaal zelf bedacht. En zijn er nog veel slagvelden te zien? Ontzettend veel, ja. Ja, ja, ja. De een wat beter geconserveerd dan de andere, maar van de grote veldslagen zijn er echt uitstekende nationale parken. Bijzonder goed routeerd. Je kunt alles uh, uh, uh, terugvinden, vooral in de musea. Kijk, die parken zelf zijn uh, ja, heel goed ver, uh, verzorgd. Hè. Ik bedoel, het zijn echte parken. Uh, onberispelijke wegen, dus uh, je, je, vindt er, je vindt niets van die sfeer... van die veldslagen terug, zie je wel in die musea. Die musea die erbij zijn, die zijn echt uh, voortreffelijk. En vooral ook de mensen die daar zijn. Ik uh, ben uh, natuurlijk altijd ge geïnteresseerd geweest... in dit soort historieën, of niet? Uh, ja, ja. Kijk, uh, uh, ik ben sowieso geïnteresseerd in geschiedenis... maar krijg geschiedenis in het bijzonder? Kijk, oorlogen, dat... Uh, dat, dat ja, dat zijn natuurlijk dramatische momenten... waarop de geschiedenis besluit van... gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? Gaat zelden rechtdoor. He, dus een oorlog zet ineens de boel volstrekt op zijn kop... Ja, en wat waren dan de gevolgen van de Amerikaanse burgeroorlog? Nou, die waren dat er dus nogal wat. Uh, uh, twee Amerika's ontstonden. Ja, ja nou ja, kijk. Uh, voor de burgeroorlog uh, was Amerika een land uh, met een economie... die dreef op de katoen. Uh, in, in het zuiden werd uh, katoen geproduceerd. Werd op grote schaal geëxporteerd naar Europa, Engeland en Frankrijk. Uh, die waren zeer afhankelijk van de Amerikaanse katoen. Uh, en na de oorlog is dat uh, volstrekt uh, omgekeerd. Toen uh, uh, uh, lag het zuiden op zijn gat en uh, kwam uh, de graan uit het Middenwesten op en de industrie in het, uh, in het, uh, in het Noordoosten. Uh, en uh, uh, voor de uh, oorlog lag de politieke macht volstrekt in het zuiden. De meeste Amerikaanse presidenten... tussen de oprichting van de Verenigde Staten... Tot de, tot de burgeroorlog uitbrak, kwamen uit het zuiden. Die waren zelfs vaak slavenhouders. Na de oorlog was dat helemaal anders. Toen kwam de nadruk vooral te liggen op de noordelijke kant. Dus de winnaars hebben niet alleen gewonnen... maar ze hebben ook in economisch opzicht een grote slag binnengehaald. Ja. Ja, je, je kan uh, eigenlijk zeggen dat uh, pas rond de Tweede Wereldoorlog, hè, dus een jaar of negentig na uh, afloop van de burgeroorlog, het zuiden economisch weer een beetje bovenop kwam. En ik lees in uw boek dat het vroeger totaal anders was, die tegenstelling tussen democraten en republikeinen. Ja, ja, ja dat is een van de, de opmerkelijke kanten. Kijk, er, is, zijn, is, er waren toen veel ressentimenten uh, uh, tussen het noorden en het zuiden. En dat is nog wel zo. Maar. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was de Democratische Partij... was de Partij van het Zuiden, van de slavenhouders. Dat waren de conservatieve krachten. In 1854 is de Republikeinse Partij opgericht. Dat was toen een hele progressieve partij voor big government. Een sterke centrale overheid. Nu is dat volstrekt uh, omgekeerd. Daar uh, moet tussentijd uh, het nodige zijn gebeurd, uh, zou je kunnen zeggen. Is er in Amerika zelf nog veel te merken van de burgeroorlog... behalve dan de monumenten die er nog bestaan in de nationale parken waar u het over had... maar zijn de mensen er nog dichtbij betrokken? Ja, de, de, de, vooral in het zuiden. Hè. Wij zijn voornamelijk uh, door het zuiden gefietst, ten zuiden van... Uh, uh, wat nog steeds de officiële scheidslijn is tussen Noord en zuiden, de mason dixon uh, Die zijn we maar één keer overgestoken. Uh, in het Zuiden leeft die oorlog nog, uh, nog heel sterk. Iedereen weet er wat van. Heel veel mensen weten ook uh, uh, van hun voorvaderen af... Uh, die in die oorlog uh, hebben uh, gevochten. En je kunt dat in die musea ook, uh, ook nakijken. Sommige musea hebben hele databases... waarbij je uh, uh, van een slag kunt nagaan van heeft er een voorvader van mij ja, daar ik gevochten. Heb we hebben natuurlijk maar een korte geschiedenis... dus dit is uiteraard heel belangrijk ja, voor ze. Ja, ja, ja, en er zijn ook veel, veel doden gevallen hè, bij die oorlog. Veel heel gevonden. veel, ja. ja, ja. Het, eh, eh, als je op, je laat inwerken dat in de burgeroorlog meer doden zijn gevallen... Dan, meer Amerikaanse doden zijn gevallen... dan in alle andere oorlogen waar Amerikanen in hebben gevochten bij elkaar dan, um, dan uh, beloopt het dat. En dan moet je ook nog realiseren... dat twee derde van die uh, aantal uh, doden... niet is gevallen door uh, rechtstreeks oorlogsgeweld... maar door ziekte. Uh, dat maakt die oorlog ook zo interessant. Want die speelde zich nog af in uh, wat ze noemden uh, de medische middeleeuwen. Heel veel mensen kwamen dood. Uh, die, die, die, die gingen dood nadat ze uh, gewond waren geraakt... Uh, door amputatie uh, kwam infectie bij. Uh, en uh, ja, dan... Uh... En ik lees in uw boek ook dat de slag bij Gettysburg eigenlijk... Uh, was eigenlijk niet de bedoeling dat er werd gevocht in, een, nee, in eerste nee, instantie. Nee, nou, die, die uh, noordelijke en zuidelijke legers uh, waren wel dicht bij elkaar in de buurt. Maar beide legercommandanten hadden eigenlijk uh, elk een andere plek in de oorlog om slag te leveren. Kijk, dat de slag zou geleverd worden, dat uh, lag voor de hand. Maar niet daar. En ja, het uh, ontstond... Uh, nou, dat was een hele uh, uh, uh, uh, vreemde aanleiding. Kijk, het zuidelijke leger uh, was ontzettend slecht uh, uitgerust. Het enige wat ze voor elkaar hadden, dat waren de wapenen. Die waren uh, goed schoon, maar voor de rest was het een, uh, een zootje. Ze stonken, uh, ze liepen of, uh, heel vaak op blote voeten. En die slag bij Gettysburg is begonnen... Uh, omdat de zuidelijke vermoeden dat in... Uh, Gettysburg een schoenenfabriek was... met een grote voorraad schoenen. Dus uh, ze gingen op de, de schoenen af. En dan komt u op uw fiets uit Nederland... om de Amerikaanse geschiedenis te ontdekken, te herbeleven. Hoe werd u onthaald? Uh, fantastisch. Uh, je hoeft maar in Amerika rond te fietsen. Ik bedoel, ze komen uh, zelden een uh, fietser tegen... En helemaal niet de Nederlanders die uh, zeggen dat ze komen voor, uh, voor hun burgeroorlog. Dat vinden ze werkelijk fantastisch. Dus je hebt onmiddellijk aanspraak, je hebt onmiddellijk een uh, gesprek. En uh, ja, één keer uh, uh, kwam een restauranthouder naar ons toe... en die zei van, dus u bent geïnteresseerd in onze burgeroorlog... <laughs> Nou, dat vond hij wel heel opmerkelijk. Nou is het volgende week, precies 150 jaar geleden... dat die slag bij Gettysburg plaatsvond. Amerika staat daar natuurlijk uitgebreid bij stil. Gaan wij daar ook nog iets van merken, denkt u? Ik, ik hoop het wel. Um, uh, kijk, in, in Gettysburg, dat is volgende week... Uh, is die 150-jarige, denk ik. Dat wordt echt een spektakel. Met heel veel reenactment. enactment hè, Bijvoorbeeld mensen die, uh, die, die die slag naspelen... Uh, ja, ik mag hopen dat dat uh, Nederlands nieuws wel bereikt. Ja, nu wil nog wel eens terug op de fietsen. Zeker, ja, dat gaan we nog wel wat doen, ja. Hartie dank. Bouwker de Vos schrijven van het boek Burgeroorlog in etappes. Dit is Radio 1. E. Het is... Een half minuut over half twaalf. Naast mij zit Dorald Megens voor het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft hard uitgehaald naar premier Rutte. In een kamerdebat over de bezuinigingen zei Wilders dat het erop lijkt... dat Rutte zijn economiediploma heeft gehaald op het Ibben Galdoen college De school die in opspraak is geraakt door examenfraude. Volgens Wilders sloopt Rutte de economie met zijn bezuinigingsbeleid. Ook de SP is erg kritisch. Partijleider Roemer zegt dat het kabinet precies het omgekeerde doet van wat Nederland nodig heeft.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 In het AMC is een Nederlandse man van 52 opgenomen met hondsdolheid. De man werd begin mei in Haiti gebeten door een hond. Een week geleden werd hij opgenomen in het Diakonessehuis in Utrecht... met uiteenlopende klachten. Daar werd de ziekte geconstateerd. Hondsdolheid is uiterst gevaarlijk voor mensen. Het optreden van ziekteverschijnselen dan loopt het bijna altijd dodelijk af. En de marechaussee doet onderzoek naar een KLM-medewerker... die gisteren werd aangehouden op Schiphol. Stuart van 43 wordt verdacht van drugsmokkel... in zijn handbagage. Is volgens de marechaussee waarschijnlijk cocaïne gevonden. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Zometeen een nieuw leven of de deurwaarde voor Jazz Café Dizzy. En Midweek Den Haag over het bezuinigingsdebat dat nu bezig is... Deze heb ik al lang niet meer gehoord. Rosie van Joan Armatrading. Joan Ametrading, geboren op St. Kitts en opgegroeid in Birmingham, Engeland. En ze had een hit in 1980 met dit nummer, Rosie. Bij mij aangeschoven zijn Peter K. politiek redacteur van Paul en Witteman... en Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en io.nl. Joop.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Jullie zaten tot een minuut geleden nog in het kleine kamertje hiernaast... te kijken naar het bezuinigingsdebat dat nu bezig is. Er wordt namelijk gedebatteerd over de brief die minister Dijsselbloem... van Financiën vorige week naar de Kamer stuurde. En Dat was een slecht nieuwsbrief, maar concrete, concrete plannen... om die 6 miljard te gaan bezuinigen, die staan daar niet in. Dus dat lijkt mij een moeilijk debat. Dat is ook blijkbaar zo te zijn, want het is de bekende retoriek. Er zijn natuurlijk weinig concrete aanknopingspunten. Dus hoor je de, de verhalen die uh, Roemer en Wilders uh, gebruiken ook afsteken. Van, uh, dus eigenlijk niks nieuws gehoord. Nee, nee dat is dus, er is een motie ingediend die is aangenomen... om uh, verduidelijking te, komen, te krijgen over de bezuinigingen. Er is een brief gestuurd waar niks in staat. Nou, klaar, dat is het. En wat je ziet bij, de, bij dit uh, debat is dat VVD en PvdA... die gedragen zich een beetje als rubber. Daardoor komt zo'n debat ook tot stand. zeggen Als ze iets willen, oké, okay, dan gaan we er wel mee. En uiteindelijk zeggen ze niks over. En dan valt er niet zoveel te beleven. Ja, volgens mij uh, is dit een debat. En uh, loopt dat af zoals we het vaak hebben geconstateerd... Ja. de afgelopen maanden? Ja. Nou moet ik wel zeggen dat Pechoff wel aardig opdreven was. Die had, uh, die had toch wel een mooi uh, moment... waarbij hij uh, aangaf dat er van het regeerakkoord... was dat er lag, waar hij ooit zo enthousiast over was... dat er niet zoveel van tot stand is gekomen. Eigenlijk niks. Ik heb dat regeerakkoord nog maar eens gelezen... ter voorbereiding. En ik heb daar voor mijzelf eens aangegeven wat daarvan inmiddels is uitgesteld of afgesteld. Dit zijn de pagina's arbeidsmarkt. Rood is datgene wat na een half jaar al niet meer doorgaat. En zo kan ik in de woningmarkt, in al het andere... het bestuur van Plasterk, als de premier het niet geloof krijgt een kopietje, inmiddels allemaal afgezwakte ambities markeren... Jij lachte van Suske van Jolen, maar het ja. was geen grap, toch? Nee, het was geen grap. Het was een geniale zet van Pechtold. Hij maakte in één keer zichtbaar van wat er dan overblijft van dat regeerakkoord. Je ziet iets rafeligs, iets waar de gaten ingeschoten zijn. Er is niet zoveel meer van over. Het wordt duidelijk ook dat dit kabinet. En hij, zei, hij zei dat ook heel mooi hoor. Hij zei, ik was blij met het kabinet. Hè. De energie die dit kabinet uitstraalde. Ik dacht van oké, okay, we gaan hier echt wat doen. En wat zie je nu een paar maanden laatst niks van over. Je ziet, dat zei hij niet, maar dat kun je constateren. Dit is een kabinet wat alleen nog maar in zichzelf gelooft, voor de rest van de wereld niet. En ze dansen de tango op begrafenismuziek. Samson, die kwam gisteren met zijn investeringspleidooi en daarin eh, ja, werd een beetje alles aangehaald wat nog geld zou kunnen opleveren: pensioenfondsen, slapende stamrecht-BV's, al dat soort zaken waar mogelijk nog geld uit te halen valt en die dan in de economie moeten worden gepompt en de overheid moet dan een beetje garant staan. Nou, dat plan dat werd bijna door alles en iedereen afgekraakt. Pertelt, had hij het, had het ook nog over dat, dat plan van Samson? Die heb ik er niet uh, specifiek nee. over gehoord. Maar uh, um, kijk, het is wel heel makkelijk door iedereen afgekraakt. hoor. Dat moet je niet vergissen, want dit, dit is... Uh, Samson zegt het niet voor niks. Dit is uh, een punt waar ze serieus mee bezig zijn in het kabinetsberaad. En een punt wat de PvdA gewoon ook als harde eis heeft uh, vastgelegd. Dus er wordt 6 miljard bezuinigd en er gaat geïnvesteerd worden. En ze zijn heel druk bezig, gezamenlijk, om te zoeken... hoe die woningcorporaties en hoe die pensioenfondsen... Uh, dat geld gaan investeren in Nederland. Maar bij dan de, de, de, de socialist gisteravond... Zweden van, van Wijnbergen, econoom, ook van de PvdA, ooit, had gisteravond bij Nieuwshuur, die had er geen goed woord over voor Samson en, en het kabinetsbeleid. Hij noemde ook minister Asche van Sociale Zaken uh, totaal onzichtbaar. Er wordt geen arbeidsmarktbeleid gevoerd, zei van Wijnbergen. Terwijl de stijgende werkloosheid zo funest is voor de economie. Wat dat betreft deed Balken en de Vier het veel beter. Ja, nou ja, dat zal zo zijn, wellicht. Ik bedoel, wat, Balken en de Vier had het ook een betere tijd, volgens mij. maar... Uh... En dat Van Wijberg is, is nooit echt van de vrolijke nood. Dus um, hij, ik denk dat hij ook dat veel te makkelijk wegwimpelt. Want um, het kabinet is serieus op zoek naar die investeringen. En wil je ze hebben en ze niet zelf betalen... dan moet je anderen daarvoor uh, daartoe verleiden. Ja, maar en wat de fout is in het was dat er gezegd werd dat de consument... of dat de, dat de burger dat moest gaan betalen... Dat is nu net niet het geval. De, de pensioenfondsen, waar het veel geld zit... zullen we wat van het geld nee. voor de burgers. Nee. Peter K, nu ga je een beetje in de samsung mode. Want nu ga je zeggen van... kijk, het verhaal is zo en zo is, zo is het. Het is, het is gewoon goed en daarmee uit. En jullie moeten dat maar geloven. Het is, als je kijkt naar wat het verhaal van Samsung is... is toch, uh, we gaan de crisis oplossen... wij gaan sparen, jullie gaan uitgeven. Dat... Dat, dat valt niet te verkopen. En Samson, als ik dat verhaal ook lees... dan denk ik van, oké, okay, hij is in zo'n mode. Dat, hij, dat zie je ook in dat Kamerdebat... dat hij denkt dat hij iedereen wel kan overtuigen. Dat is de, iedere keer van, het is me gelukt... om de mensen te overtuigen te verleiden om op de PvdA te stemmen. Dat is mij gelukt. Dus het gaat me nu ook wel lukken om ze te verleiden hun geld uit te geven. Nou, je moet eens kijken, die mensen die verleid zijn... om op de PvdA te stemmen, hoe voelen zich die daar nu over? Weet je, het grappige is dat jij voortdurend... hier elke week zit je erop te hameren... dat uh, soms ons eigen verhaal moet gaan vertellen. Dat het PvdA-geluid moet, uh, moet gehoord worden. Want ja. de VVD doet dat wel. Dit is nu een typisch PvdA-geluid, weet je wel. Zij willen deze kant op met dit kabinet. Zij willen dat er geïnvesteerd wordt... door de pensioenfondsen, door die woningcorporaties. Nee, dit PvdA... En ze willen dat organiseren. Dus is de PvdA rep reparatiegeluid. Want Samson vertelt dit verhaal... omdat hij het verhaal wat hij voor de verkiezingen vertelde... namelijk, we moeten niet zoveel gaan bezuinigen... niet kan vertellen. Dat is wat er aan de hand is. Nee, nee, nee, dus nee, hij zegt, sorry, we hadden beloofd een mooie blauwe muur... en nu hebben we heel mooi lichtgroen en dat is ook heel mooi. Kijk, voor de, voor de verkiezingen hebben ze gezegd dat ze niet per se in die 3% norm wilden zitten. Dat die ook wel naar 4% mocht, mocht gaan, zolang de economie maar gezond bleef. Ze hebben daar iets van voor elkaar gekregen, doordat de bezuinigingen nu 6 miljard maximaal zullen bedragen. En in augustus zal blijken dat dat niet 3% zal zijn, maar dat dat misschien maar 3,5%. Uh, dat ze 3,5% ermee bereiken. Dus, dat gegeven heb je al. De, uh, en daarnaast... Uh, wat ik zeg, ik bedoel, uh, eindelijk komt er een PvdA-geluid... een PvdA-stelling uh, uh, uh, naar buiten van er moet geïnvesteerd worden. En nu zit je nog te huilen over het, uh, het, het gebrek aan PvdA-geluid. Ik snap het niet. Nee, nou dat is eigenlijk precies hetzelfde wat Samson ook die houding heeft. Jongens, ik snap het niet, waarom begrijpen jullie niet dat dit fantastisch is? Nou, omdat er misschien iets mis is met het verhaal. Ondertussen is het kabinet naastig op zoek naar meerderheden. Vooral in de Eerste Kamer om maatregelen doorgevoerd te krijgen. Morgen gaan GroenLinks en D66 om de tafel met een aanzienlijk deel van het kabinet. Met Asje van Sociale Zaken, met Dijsselbloem van Financiën. Met Van Onderwijs de minister en de staatssecretaris, Bussenmaker en Dekker. Was er al iets te merken van dat onsje dat, uh, dat, dat op stapel staat uh, tijdens nou, dat ik zag, debat? Ik zag niks. Uh. Nou, het kwam al heel even te sprake, maar gisteren in de Kamer was er wel wat van te merken. Uh, plotseling stond Bram van Ooyek tussen, tussen tien journalisten. Dat was lang geleden dat de GroenLinks-leider zoveel aandacht had gehad. Uh, die allemaal veel, van hem wilden weten wat hij daar ging bespreken. Uh, uh, zij hebben het over een soort procedurevergadering... waarin ze gaan uh, afspreken hoe ze verder gaan onderhandelen met het kabinet. Pechtold en D66 zeggen dat ze helemaal niet weten wat er op de agenda staat. Um, maar dat is niet helemaal waar. Er staan gewoon een paar, paar maatregelen die het kabinet nu wil bespreken... waar ze voor 1 juli actie in moeten nemen, want anders zijn ze te laat. En ze hebben dat draagvlak voor nodig in de Eerste Kamer... en daar hebben ze D66 en GroenLinks voor nodig. Uh, dus dit zijn een paar beraadslagingen waar druk op staat. Druk op de ketel, het kabinet moet daar een paar maatregelen forceren. Eigenlijk. Even dan een andere kwestie. Vrijdag was Wouter Bos, voormalig minister van Financiën... te gast bij Knevel en Van den Brink. En hij praatte daar over zijn nieuwe baan bij het VU Medisch Centrum. En natuurlijk werd hem nog even gevraagd... naar zijn mening over die 6 miljard aan extra bezuinigingen. Als econoom vind ik het onverstandig om zoveel te, be te bezuinigen. Maar als je eerst in de rest van Europa landen als Griekenland... en Italië en Portugal vertelt dat ze zich aan de regels moeten houden... Uh, en op enorm veel strengheid uh, aandringt... dan maak je jezelf totaal ongeloofwaardig... als je dat dan niet laat ja, gelden dus. voor jezelf. Dus politiek is het goed, maar economisch is het slecht. Juist. En wat moet je dan kiezen? Politiek. Van Suske van Jolen. Ja, ja, je kan het ook zien. Hij deelt nog even sneer uit naar Jan Kees de Jager... die natuurlijk uh, zo geroemd werd als zijn opvolger... omdat hij zo streng was naar Europa. Nou, nu zit je op de gebakken, uh, uh, met de gebakken peren. Uh, maar ik vind het toch wel erg cynisch eigenlijk. Hè, dat je zegt van, oké okay, jongens, we weten... Het is economisch gezien niet goed wat we nu gaan doen. De maatregelen die we nemen om de economie te helpen... zijn niet geschikt om de economie te helpen. Maar we moeten het wel doen omdat we anders politiek gezichtsverlies leiden. Nou, dat is, vind ik toch wel erg tamelijk cynisch. Nou, ja, Politiek gezichtsverlies, je spreekt iets af in Europa. Je, je dringt er zelfs op aan dat je een commissaris wil hebben... die toezicht houdt op het begrotingsbeleid van andere landen. Je, de, de ziekte is ontstaan doordat er geen toezicht is gehouden in al die jaren en doordat er de hand is gelicht met die 3%-norm. Dan is het niet zo vreemd dat je als Europa uh, eisen stelt aan begrotingen en dat je daar zelf ook aan meedoet. Dat is vrij logisch, lijkt me. Dat het economisch niet op deze, dit niveau, of dat, dat de bezuinigingen op dit niveau, dat die een economisch probleem zijn, dat is ook vrij logisch en dat mag je gewoon aangeven. Maar je maakt wel de politieke keuzes omdat je dingen met elkaar afspreekt. En nou, daar ja, compromissen ja, over bereikt. Wat is, nou, wat is nou politiek? Politiek is dat je dit soort dingen verandert. Je maakt een keuze waarvan blijkt dat die niet goed is. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je een hele domme politiek vormen en zeggen: Weet je wat, ik leid geen verlies, verlies. Ik ga gewoon door met waar ik mee bezig was. Een beetje zoals Bush was, stond in de Irak-oorlog. Oké, okay, het werkt niet. Maar ik blijf gewoon door oorlog voeren. Ook al gaat het hele land naar de sodemieter. Want dit is nou eenmaal wat ik gezegd heb. Of je kan zeggen: Jongens, wacht even. We hebben fout gemaakt. Dit is niet wat we moeten gaan doen. We moeten het anders doen. Volgens voor mij is politiek het laatste. Ja, en dan moet die fout die moet dan hersteld worden voor alle landen, zeg je. Dus Griekenland moet ook weer de ruimte krijgen... en Portugal moet de ruimte krijgen. En dat, jij vult dat, dat nu geldt meteen voor iedereen. Hij zegt... Ja, ja, dat wij, doe je zelf al, toch? Nee, jij We gaan zegt, de fout herstellen. Jij zegt... Eh, Bos zegt, moet je luisteren, de maatregelen die we nu nemen... zijn niet goed voor de economie. De maatregelen die we nemen om de economie te redden... zijn niet goed voor de economie. Maar we doen het toch omdat we het nu eenmaal zo hebben afgesproken. Er is een bepaalde politieke realiteit. En die bestaat er ook uit dat je samen met de VVD regeert. Dus ik dat denk, je aan afspraken je moet houden. Als dit zo daar krijgen mensen een enorme hekel van aan politiek. Want waarom zou je dan Ik denk dat nog... mensen veel meer een hekel krijgen aan politiek... Van, van mensen die heel erg hard roepen van 6 miljard bezuinigen... schande, schande, schande. Terwijl je weet dat als ze zelf in die positie komen dat ze precies hetzelfde gaan doen. En dat ze die speelruimte helemaal niet hebben. Dat Over My Dead Body, wat Roemer ooit riep... dat slikte hij als de eerste weer in toen het recht op aankwam. Ja, dat is ook zijn grootste fout geweest. Het was niet dom dat hij zei Over My Dead Body, het was dom dat hij het inslikte. Nee, het was dom dat hij dat zei, want het was onhaalbaar. En als je onhaalbare dingen gaat beloven aan de mensen... dan... dan uh, uh, bedrijf je geen fatsoenlijke politiek. En dat is wat je te veel ziet in Nederland. Peter K., politiek redacteur bij Paul Witterman en Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie en joop.nl. Jullie uh, gaan genieten van een welverdiend reces... Is waar? Nee, ik ga me heel lang voorbereiden op de volgende aflevering. Van midweek daarna. Van dat kan van. nog even duren. Want eerst komt de Tour de France eraan. En dan komt hier het programma De Proloog. Onder leiding van Deborah Bleckenhorst op Radio 1. Ik wens jullie veel plezier in jullie vakantie. Dankjewel. je Dank jij ook. Want er is niemand. He? Oh ja, de kick. Sorry. met een trap de maatschappijen en aan iedereen het land. Je haar is te lang en je ogen staan blauw. En je rookt veel te veel als dus ze, ze kijken zo nauw. En weet je veel, je krijgt een meisje, je belooft haar eeuwige vrouw. Ze komt mee de huisjes, dat ze voor. En dan ga je weer gauw, tot er iemand.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 Wat is dat nou voor een nummer? Dat lijkt er ergens op. Dat is ook, het is waarschijnlijk veel vertaling, want dus, dat doen ze heel vaak. De kick. Ze verkeren een goed gezelschap samen met Armand en Lucky Fons de derde. En dit is een, uh, ja, een zeer recente single van uh, juni. Nou, dat, dat is echt... Euh, nou ja. De Rotterdamse jazzclub Dizzy verkeert in moeilijkheden. En dat is bepaald niet de eerste keer. Maar deze keer lijkt het er echt om te spannen. Muziekredacteur Botti-Jalema, goedemorgen. Goedemorgen. Jij weet er meer van. Ja, ik was daar gisteren eventjes om dit verhaal een beetje uit te zoeken. En prompt stapte er daar een deurwaarder binnen. Dus ze we zitten wel echt diep in de schulden. En als ze dat maandag niet hebben opgelost, zo vertelden ze mij... dan houdt het echt op voor Dizzy. Er is een crowdfunding project gestart. Vrij ambitieus. Waarmee ze een soort jazzcoöperatie willen oprichten Dan kun je een soort van aandelen kopen daarvan. Uh, en vanavond is daar een benefietavond ook, uh, voor. Daarover straks wat meer. Eerst even dat jazzpodium. Uh, Dizzy zit in Rotterdam en het is twee jaar geleden ook al eens, uh, failliet gegaan. En toen is het teruggekomen. Jules Deelder was daar toen, Rotterdammer en jazzliefhebber. En die hield bij de opening een toespraakje. Dizzy, kijk, het is zo'n Dizzy, net als de jazz. Die gaat nooit verloren. Het mag eens af en toe, weet je wel, het gaat een beetje... Uh, dan gaat het een beetje down. En dan denk je van, ah, dat wordt ook nog wat erop. Dan komt het weer. Dan gaat het weer dan. Of zo'n duikelaar, dat je een set kan geven... maar het altijd, dat altijd overheen komt. En zo is het met de Dizzy ook. En we gaan... Ja, iedereen zit tot de zijkant. Zal de oude Dizzy-sfeer terugkomen? Nee, er komt een nieuwe Dizzy-sfeer. Ja, als een duikelaar verrijst de Dizzy iedere keer weer, uh, zei Deelder. Uh, net als in de jazz gaat het op en neer. Maar of de Dizzy deze keer ook weer naar boven komt... dat is maar zeer de vraag. Stan Hoepemans heeft de taak op zich genomen om te proberen de Dizzy te redden met een ambitieuze crowdfundingactie. Want nu is het vooral een restaurant en verder gebeurt er niet zoveel meer. Te weinig. Je speelt uitsluitend op dinsdag af en toe iemand. En zelfs dan is de kwaliteit in mijn optiek ondermaats. Dat zegt iemand die de sleutel van deze tent heeft. Ja, dat, dat zeg ik inderdaad. Je bent niet de eigenaar voor de goede orde. Uh, nee, maar... nee, ik was ooit een uh, passant die gevraagd werd wat ik uh, van uh, deze zaak uh, vond. En daar heb ik uh, op z'n Rotterdams een hele ongezouten mening over gegeven. Geef me eens. <laughs> Namelijk uh, dat de ziel uit de zaak getrokken is en dat er een uitstekend restaurant van gemaakt is. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vind dat uh, bepaalde ondernemingen dan wel stadsiconen uh, dienen te blijven. En daar uh, span ik me graag voor in. Mm. Waarom is dit een stadsicoon? Ja, dit is de plek waar Chad Baker zijn laatste noten blies En alleen al daarom moet het blijven. Het zal toch niet zo zijn dat de tent waar Chad Baker zijn laatste noten blies over een maand een shawarma-tent is? Ja, Statsje komen dus. Dizzy is in 1977 begonnen en kent een roemruchte geschiedenis. En daar weet muziekrecensent van de NRC, de Rotterdamse Amanda Kuiper, veel meer van. Dizzy is wel een plek geweest waar een hoop geschiedenis is geschreven. Vooral door Chad Baker is het podium natuurlijk heilig verklaard. Wat betekent het nu nog? Nu of eigenlijk beter gezegd de afgelopen jaren, betekent, ja, betekent het eigenlijk niets meer. Uh, dat is heel, een hele pijnlijke uitspraak. Ook voor mij als Rotterdamse jazzliefhebber... Maar wat eens een, een podium van betekenis was. was een echt muzikantenhol Waar muzikanten aan de bar hingen. en waar kunstenaars. en eigenlijk heel uh, cultuurminnend Rotterdam. zat er uh, zij aan zij uh, bier te drinken. en pijlpinda's op de grond te gooien. Mm -hmm. En gewoon concertjes mee te maken en jamsessies. Um, waar dat eens dus zo'n roemrucht. Uh, ja, toch wel een soort jazzhall was. Hè? In, in de eerste jaren is het op een gegeven moment gewoon bergafwaarts gegaan met, dat, uh, met het jazzcafé. En dat komt door slechte programmering, zegt Amanda Kuiper... de muziekresistent van de NRC. Ze vindt het heel spijtig voor de stad Rotterdam met name... dat er nu ook zo weinig overblijft. Er moet in zo'n stad toch een plek zijn waar muzikanten elkaar kunnen ontmoeten... met elkaar kunnen spelen en tot nieuwe dingen kunnen komen. Zoals dat in die Dizzy, in die Dizzy ooit het geval was. Maar ja, dan moet je wel daar een goede programmering hebben. En die was er ooit. Dat heeft presentator, jazzverzamelaar en Rotterdammer Wilfried Jong nog levendig... Meegemaakt. Hij kwam heel vaak in de Disney. Met name op zondag betaal je 5 piek of zo, of 2,50 extra op je drankje, weet niet meer precies hoe het was. Kon je daar zitten in, in van die mooie stalen stoelen en daaromheen stond een hele club mensen. En dan had je daar waanzinnig goede concerten. Met name dat je dacht, Jezus, staan die hier. Mm. Weet je wel? Uh, um, en bijvoorbeeld, die had de Rijn de Graat, dat was een jazzpianist... en die nam heel vaak Amerikanen mee. En die stonden dan, die stonden in het Bimhuis... maar die stonden dan ook in Rotterdam in Dizzy. Yeah. En dan had je El Koon, dat was een man die... Uh, ja, die had met zoet sims El Koon, dat was, dat was een wereldberoemd. Dus daar ging je heen, uh, Houston Persson, een beetje een souljazz uh, uh, Saxofonist die was er. En ik herinner me nog concerten die soms gelieerd waren aan het Heineken Jazz Festival. En die speelden dan off-Broadway, maar zou ik maar zeggen, s'avonds in, in Dizzy had je... Uh, uh, Terence Blanchard die maakte de die maakt die heeft heel lang de, alle filmscores geschreven voor Spike Lee Films. En die komt nu op het Common Jazz Festival. Hij heeft net een plaat uit de Blue Note. Echt een grote Amerikaanse muzikant. staat nu op Noordsey Jazz. Hij staat op Noordsey Jazz Festival, weet je wel. Uh, uh, junior Cook, Bill Hartman. Nou, dat, wat, die had met Horace Silver gespeeld. Die, die had je op Blue Note platen staan. Dus dat, mm. dat had een enorme appeal op het publiek. Want je keek altijd even, waar de goede Amerikanen? En dat is volgens mij jarenlang goed gegaan. Dat was voor mij een vaste plek. Geef je het, uh, geef je het een kans... Ik vind elk podium dat er is in Rotterdam... Is op dit moment zou er moeten zijn. Want uh, uh, ja, het is, het is, er is wel sprake van kaalslag. Ik hou helemaal niet zo van popmuziek. Maar ik vind het belachelijk dat Rotterdam uh, geen poppodium heeft. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Ik, ik hoop zo dat dat er komt. En zo hoop ik ook dat er zoveel mogelijk podia zijn... voor andere muziek, zoals jazz. Ja, Wilfried de Jong met een hele bak namen... Dus van mensen die dus ooit in die Dizzy hebben gespeeld. Maar hij vindt dat Rotterdam echt een podium no nodig heeft. Een podium zoals de Dizzy... dat er eigenlijk de laatste tijd al niet meer was. Maar als dit ook nog verdwijnt, en nu is het dus al niet zo heel veel soeps meer... dan blijft er in Rotterdam wel heel weinig over. Dat zegt ook Amanda Kuiper. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar er is geen podium meer over. Ja, er wordt gewoon sporadisch goed geprogrammeerd op allerlei plekken. Bijvoorbeeld Jazz in Rotterdam, Jazz International. Dat zijn, dat zijn organisaties waar je goede concerten van kunt verwachten... op een podium als Lantaarn Venster. Maar dat is niet een exclusief jazzhuis... Nee. Dat is niet een plek waar muzikanten vanzelfsprekend aan de bar hangen en waar ze afspreken en waar ze hey, misschien wel eens even op het podium stappen. Die, hebben daar, die zijn daar geboekt, geprogrammeerd en dan uh, ja, krijg, krijg je een ander soort publiek. Het is gewoon, berg, gaat bergafwaarts met de muziek in Rotterdam. Heel ja, nare constatering natuurlijk. Je moet in Rotterdam wel heel goed zoeken naar de jam sessies en dergelijke. Een gevestigde naam als Dizzy, zoals die dat was. Ja, dat is er eigenlijk niet meer. Uh, en dat is pijnlijk, zeker omdat het ook de stad is... waar over tweeënhalve week het Noordse Jazz Festival weer uh, van start gaat. Nou, vanavond is er dus die Benefiet. Die Benefietavond in Jazzcafé Dizzy. In de hoop mensen warm te maken, mee te doen aan het grote crowdfundingproject. Stan Hoepermans die, uh, organiseert het... en heeft een groot deel van de Nederlandse jazzmuzikanten ook uitgenodigd. Benjamin Herman, Michiel uh, Boslap, uh, Jules uiteraard. Ik heb Wilfried. Ja, correct. Uh, Ruben Heijn, um, uh, Juri Honing. Uh, gaan ze maar door. Ja, Just Cafe Dizzy in Rotterdam. Dat heeft hon, uh, 1500 donateurs nodig die 100 euro donateren. Dat is echt een hele, een hele hoop. Zeker voor crowdfunding op zo'n korte termijn. Want maandag moeten ze het al hebben. En dan weten we dus of ze het hebben gered of niet. En Dizzy, weet jij? Mm, ja, nou, natuurlijk nou, wat weet ik nou, waar nou, die naam ja, het? komt. Ja, natuurlijk. Ja? Ja, Dizzy Gillespie, uh, daar is uh, de tent naar vernoemd. Uh, ik, ik heb zelfs een plaatje even meegenomen waar hij het meest bekend van is, Night in Tunisia. Kijk hoor hem al. De trompet, hè? daar moet je pletten. De trompet, dat is Dizzy Gillespie. Dankjewel, Botti Elma. Vanavond op televisie. Het eerste deel van de documentaire reeks uitgezet waar ik het gisteren over had. Het gaat over kinderen van in Nederland afgewezen asielzoekers. Die zijn teruggestuurd. Kinderen die totaal niet kunnen aarden in het land van herkomst. Om tien over negen op Nederland 2. In het kader van de Caro Detective Maand is er weer een nieuwe detective, een Madras San. Vanavond om half tien op Nederland 1. En Holland Doc brengt vanavond de documentaire door de Senaat over de Eerste Kamer. Wat doet die precies aan wetgeving? Om elf uur op Nederland 2? naar de gids.fm. Zometeen lunch. Waar de toehoorders. Mijn naam is Jacobus, maar u kent mij waarschijnlijk beter als Jack P. Keizer. Deze morgen neem ik gaarne mee op een vaarttocht over het aardig meer.